Zo, so, daar is hij dan, de allereerste podcast van mij. In deze aflevering leg ik je even uit wie ik ben en wat je in de toekomst van deze podcast kunt verwachten. Ik zal me eerst even voorstellen: ik ben Jos van Helst. Ik ben geworpen op 30 september 1968. En sinds die dag heb ik grote interesse in alles wat met radio en internet te maken heeft omdat podcast beide combineert, moet ik het natuurlijk ook even proberen. Goed, ik moet nog wel even mijn draai vinden in het podcastwereldje. Ik ben namelijk sinds 1987 gewend om radioprogramma's te maken. En uh, podcast, ja, dat is toch even iets anders. Tenminste, de podcast die ik tot nu toe gehoord heb, die klinken toch iets anders. Wat ga ik uh, doen met deze podshow? Vanaf vandaag hou ik alles bij wat mij interessant lijkt voor de podcast. En als ik genoeg materiaal heb voor 40 minuten, dan zet ik het online. Waar ga je het dan over hebben? Dat hoor ik je denken. Nou, dat kan dus van alles zijn. Van de nieuwste technische snufjes tot het laatste nieuws over de Formule 1. Natuurlijk ga ik ook op zoek naar interessante muziek. En die zullen dan een gedeelte van de podcast gaan vullen. Nou, dat was het al voor deze eerste podcast. De volgende zal wat langer zijn. En je ook een beter idee geven van wat je in de toekomst kunt verwachten.